Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Cox. Een detective-serie in zes afzonderlijke delen door Rolf van Alexandra Becker. Vertaling Alfred Pleiter, regie Dick van Putten. Zesde en laatste deel, Succes Verzekerd. Je hoort vaak zeggen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit...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 Daar zij hem hebben, misschien. Nou, waar wacht u dan nog op? Ga gauw open doen. Ja, ja, ja, ja, ik ga al. Oh. Goedemorgen. Is Mr. Cox thuis? Uh, uh, ja. Uh, uh, uh, kan ik hier even zeggen waar het om gaat? Om een zekere Thomas Richardson. Oh, oh, juist. Ja, ja nou, uh, komt u dan maar gauw binnen. Uh, uh, Mr. Cox. Ja.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 Warm van de koel? Uh, mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox. Ah, ja. Komt u binnen, meneer Cox. Hoe maakt u het? Yes. Mijn naam is Slumber. Ga u zitten. Uh, dank u. Uh, Mr. Aldenbroek, de directeur van ons hoofdkantoor in Londen... ...had me al van uw komst op de hoogte gesteld... Prettig dat u die moeite hebt willen nemen. Een drankje? Een uh, whisky graag, als dat gaat. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, u maakt zich bezorgd over Richardson, als ik het goed begrepen heb. Nogal. Ja, ik ken hem natuurlijk alleen op een vlakker. Ik weet niet in hoeverre hij betrouwbaar is. Dat te... is hij voor de volle honderd procent. Ja, dan zou ik zo gauw ook geen verklaring weten voor zijn gedrag. En waarom is hij hier, Mr. Slumber?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 Hallo. Met het hotel de drie lenen. Receptie. Ja. Ja, respect spreekt u Ah. Ja, goed. het komt er naar, Hoe heet die man, u? Cox. Ja, er komt er naar, Goedendag. Zou ik hier een uh, kamer kunnen krijgen? Graag zo, Dat spreekt vanzelf. Zou ik kunnen naam mogen weten? Paul Cox. Uit Londen.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 In ieder geval met niemand hier in het hotel. Avan, nou, dank u wel, ja. Heeft u nog bagage in uw wagen, hè? Alleen dit koffertje, dat draag ik zelf wel. Nou, zoals u wilt, sa. Hier is uw sleutel. De lift is daar om de hoek, eerste etage, hè? Hallo? Ja. Hij is zojuist gearriveerd. Kamer 17, eerste etage. Dank u. Portier. Portier, wat ik vraag, wou. Ja. Wie, wie was die meneer? Een gast uit Londen. Waarom wilt u dat weten? Is hij is ook van die verzekeringsfirma van Victoria? Uh, voor zover ik weet, uh, ja. Aha. Aha.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 Uh juist. Juist, laat maar eens even kijken. Hmm. Mrs. Pieck vertelde me een verkeersongeluk. Ik, ik weet eigenlijk niet goed wat er gebeurd is, dokter. Het was zo'n slingerweg, allemaal bochten. Ja, ja, die kunnen heel gevaarlijk zijn, soms. Doet u de ogen eens wijd open, mister... Um... Richardson. Richardson, juist, ja. Nog verder graag.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 Ik moet hem dus nog een paar dagjes bij u laten, Mrs. Peak. Nou ja, dat, dat hindert toch niks. Hoe lang kan het nog duren? Tja, Mr. Peak. Ik weet niet hoe lang hij het nog volhoudt. Hij heeft een ijzersterke constitutie. Lieve hemel, nog een toe. Is, is er dan helemaal geen hoop meer? Wij artsen mogen de hoop nooit helemaal opgeven, Mrs. Peak. U hebt de deur open laten staan, om Kenwil. Uh, wat zeg je, Lexi? Nou. Ik kan alles horen wat jullie zeggen. Bij mij doen jullie ook altijd de deur dicht als dokter komt. En dan moet ik altijd uit bed klimmen en zelf voor open doen als ik wat horen wil. Nou, maak dan maar gauw de deur toe, Jochie. Hier, geef hem dit maar. Maar niet meer dan een nestpuntje tegelijk hoor. Dan zijn jullie over drie dagen van hem af.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 Ach, ik wilde me toch met de politie in verbinding stellen, dus kan ik net zo goed met meegaan. Vooruit en uh, doe jij die deur goed op slot, meisje. Ja, ja jawel, natuurlijk, ik ga hier. Zo. Uh, jammer, daar hebben ze hem te pakken. Hoe komt u hier? Via de trap, egotje. <laughs> Weet jij ook hoe die man heet? Ja, Cox heet hij. Jammer. Ik had hem graag van tevoren nog even gesproken. Alsjeblieft, meneer. Pap. Lekkere, zoete pap. Dankjewel, je uh, wel, Lexie. Oh, opeten. Anders word je niet groot en sterk. Ach, Lexie, ik heb niet zo'n trek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 Een televisie, en een wasmachine, en een ijskast, en een motorfiets, Kom, en schoentjes voor Mami. Nou, net als met kerstmis, en dan nog veel meer. Eet je pap nou op? Nee, ik heb echt geen trek. En er zit zoveel suiker in, en kneel. Gisteren heb ik havermout gegeten, en vanmorgen en vanmiddag. Maar en... Havermout is lekker! Oh ja, wil jij dan misschien een paar hapjes? Hm? Oh, dat mag toch niet van Mamie. Waarom niet? Mijn lepel is nog schoon, kijk maar. Nou, om oh, oh, eens de beurt een hapje dan, hè? Goed. Eerst een lepeltje voor jou. Ja. Lexie, mm -mm. wat doe je daar? Huh? Je weet toch dat je niet van die meneer zijn bordje mag eten? Oh, ik heb het oh. hem zelf aangeboden, Mrs. Pree. Hoeveel heb je er al van gegeten? Oh, niks nog. Het was het eerste lepeltje. Oh, de hemel zij dank. De hemel zij dank? Huh? Nou ja, stel dat u het arme kind zou aansteken.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 Maar nou zou ik toch wel eens van u willen horen wat u denkt te doen in zaken Richardson. Ach, maak u zich daar maar geen zorgen over. Die trakteert zichzelf natuurlijk op een gezellig eindje. Ik zou niks liever willen, maar dat is niet zo. Zoiets doet Richardson niet. Oh nee? Wat zou u anders doen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen wat hij aan het doen was. Hij was bezig een stel onopgeloste inbraken te onderzoeken. Waarom? Omdat onze maatschappij hem daar opdracht voor had gegeven. Ja, ja. Ja, nou weet ik wel wat is een vreemd voor uw maatschappij...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 Maar zolang u nog in de stad bent, Mr. Kost... Steken die geen vinger uit, bedoelt u? Zult u in ieder geval beslissen niet op steun hun hoeven te rekenen? Dan moet het maar zonder die steun. Nogmaals, mijn hartelijke dank. Met andere woorden, u blijft. Weet u een betere oplossing? Ach, u jaagt er alleen de politie mee tegen u in het harmas, ...terwijl het me overigens nogal zinloos legt. U beschikt over geen enkel aanknopingspunt. Nog geen enkel zou ik niet meer durven beweren...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 In Lamedanfinidit. Is dat de negen Kral of zo iets? Lamedanfinid is de oude naam van het dorpje hier in de buurt. Oh. Ja, er wordt hier nogal veel Welsh gesproken. Dus Juist. Ja. Nou, in ieder geval schijnt u Mr. Kendall daar te wonen. Hoe kom ik daar? Wacht, dan zal ik het u wijzen op de kaart. Ja. Kijk, u kunt het beste de hoofdweg volgen tot Lankormick. En daar staat u rechtsaf. Mm -hmm. Ja, die weg is nogal heuvelachtig en bochtig, maar... Uw wagen heeft een behoorlijke sterke motor, ik. Mijn hartelijke dank, Mr. Slembaan. En moet u weer eens door de politie in uw kraag gegeven worden... dan waarschuwt u maar weer, hoor. Dan stuur ik u van tevoren een gedrukte uitnodigingskaart. <tolkend> Als hij het dicht bij zijn bed komt, wordt hij misschien wakker. Kom, van maar mee. Zachtjes, zachtjes. Mami. Mami. mijn mama. Wil je nou stil zijn? Omdat oh, Richardson slaapt. Ja, nou, doe die deur dan ook dicht. Zachtjes. Ja, ja. Nou, wat is er nou, Lexi? Papi, moet direct buiten komen. Vlucht, er is weer een kei. Ja, wie zegt dat? Wie is daar dan? Omken wel. Wat? Wie is het Oh, <hijen> hebben ze je weer vrijgelaten? <hijen> Verduiveld nog aan toe. Wat doet u in mijn wagen?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 Ja, zie je. Nou, interesseert het je wel, hè? Dat dacht ik wel, dat dacht ik wel. Wat is er met die kenwall? Nou, dat is mijn buurman, moet je weten. Rissertje, die wou naar me toe komen. En dan wou die meteen eens een kijkje bij die wel gaan nemen, hè? Waar is die opkomen, Wanneer was dat? Vrijdag, namiddag. Vooruit, stap uit. En kom onmiddellijk naast me zitten. Dan gaan we meteen. Die lij hier in de buurt, hè? Nou, daar zal wel een pop dat. Met die directeur van jullie, nou daar is helemaal niet mee te praten. Waarom nou, niet, Mr. Pocketts. Die schrijft mij voor een soort uh, querulant te houden of zoiets. <laughs> nou ja, goed. Hij weet dat ik met hem wel over opleg. En nou denkt hij waarschijnlijk dat ik hem wat probeer te lappen. Hè? Ja, nou, nou dat wil ik ook. <laughs> Het is een hè? <clears throat> nee, dat van waarde. Voorzichtig hier, hoor.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 Hij ja, denkt dat ik hem niet gezien heb. Maar dat heb ik nou toevallig wel. Hoe die s'nachts hier rondhommelt in zijn autootje. En nog wel met zonder licht. Iedere nacht? Nou, nee, nee, nee. Niet iedere dag. Nee. Nee, zo is het ook Lidie. Nee, hij chicaneert me. Vanwege mijn verzekering. Omdat ik mijn premie niet op tijd betaald zou hebben. Terwijl u me toch zo hebt verzekerd... dat ik alles vergoed krijg van die inbraak. Oh, is, is dat bij u dan ook ingebroken? Nee, nog niet. Volgende week...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 Dat is de wagen van Richardson. Nou, nou, wat is er aan de hand? De zaak is scheef gegaan. verdomme nog aan toe. Hoezo? Mens, vraag niet zoveel. Slaap, zo. Als een os. Is de kamer op slot? Ja, en de luik heb ik ook dichtgedaan. Mooi, prima. We hebben de motorzaak nodig. Hm. Vooruit, Campbell. Pak aan. Ik heb hem toch al Wat is er dan gebeurd? Ik zei, vraag niet zoveel. We hebben geen tijd. Al liever de bijlen en touw. De bijlen en touw, het... al die omslag. Waar wil je doen, Piek? 200 meter verderop is de beste plaats. Goed. Maar ik kom een je jeep wel bij de hand. Want als dat ook weer mislukt, meer hem. begrepen. Oké, okay, ik wel. Waar blijft je vrouw nou weer? Schiet op, Mrs. Piek. Schiet u alstublieft op. Ja, haast. Haast, haast. Altijd hebben die mannen haast. Nou, hier ben ik al. daar. Hey Lexi. Lexi. Ja, wat is er? Je moet in je bedje blijven. Lexie, wees eens lief en doe die deur open. Dat mag ik niet. Mami zegt dat je liever je beetje moet blijven, dat je niet mag storen. Maar ik heb zo'n dorst, Lexie. Dorst? Verschrikkelijk. Ik dan een appie water? Ja, graag. Nou, als je soep belooft te wezen, zal ik het even gaan halen. Dank je wel, Lexie. Nee. Niets. De wagen is leeg.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 Het was reuze lekker. Zeg, wat doet je papi eigenlijk buiten? Oom zagen. Waarom? Dat weet ik niet. Oom Kenwell kwam en toen is hij meteen begonnen. Oom Kenwell? Wie is dat? Nee, nou, dat weet je toch wel. Jouw dokter. En ja, nou moet je weer meteen naar je bed hoor. Ik heb nog geen slaap. Komt oom Kenwell vaak bij je papi, zien? Oh jawel, maar altijd als het donker is. S'nachts? Oh, als het donker is, dan komt hij eens op windauto. Opwindauto? Ja, net zo eens ik ook heb. Een schip. Ah. En wat doet hij dan? Niks. Dan moet papi mee op kwij. Op wat? Kwij. Oh, karwei bedoel je? Ja. En gaat papi dikwijls s nachts op karwei, Lexie? Oh, soms. En wat zoek je? Mijn jasje. Weet jij soms waar je mama je het heeft weggehangen? Nou, in de kast hè. Ja, maar mag ik niet inkomen, want ik krijg ik mijn bro. Nou, dan zal ik wel eens kijken. Ja, zie je wel? Daar hangt-ie. Oh, Gos, heb jij je schietpistool? Hm. heeft mijn papje ook? Ja, Lexi. Dat begrijp ik nou ook wel. Mm -hmm. Kroks, we zijn er bijna. Die boerderij van de pieks ligt erg afgelegen. Die zijn ook zo'n halve eeuwachtig. Die pieks staan ook op dat lijstje van Richardson. Natuurlijk. Daar is een half jaar geleden ook ingebroken. En ze zijn dan beslist niet slecht afgekomen. Ziezo. Nou, nog een klein stukje post door. En dan zijn we er. Ja, opgepast.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 Nog twintig meter. Nog tien. Ja. Dr. wat nou weer? Iemand heeft de wand kapotgeschoten, Mr. Cox. Pas op, die boom. Allemachtig nog aan toe. Dat scheelde niet veel, zeg. Die hadden we bijna op ons dak gekregen. Zeg dat wel. Daar, de hij. Dat is hem. Wie? Kabel, die lelijke boef. Wat rijd je het gedonder? Vandaag gaat ook alles mis. Zeg maakt het dat je wegkomt. Vlugger, naar mijn jeep. Als we de bos wegnemen, hebben we nog een kans. Vlugger, Mrs. Peek. Vlugger. Ja, ja, ik, ik hol wat ik kan. Snel, hè, mens. Als ik dat toch niet, niet vlugger kan, hoe moet ik nou, nou met Lex Niks mee te maken. Hoofdzaak heeft er wij ons weer zijn veiligheid zien te brengen. Zo, ja. stap in. Vlug. Ja. Je kok zit er zo op te hielen. Zo, ja, rij je maar. Nou, wat is er nou? Waarom staat je niet, man? Het sleuteltje is weg. Verdomme, een het sleuteltje nou? Hier. Hier is je contactsleuteltje, sleuteltje, we, oh? Richardson! Oh, jij? Ja, ik. Steken jullie je handen maar netjes omhoog, alle drie. Nou, oh, oh. Daar, daar zat ik er dan nou net op te wachten. Dat komt helemaal uit landen. Alleen om hier de boel een beetje op stelte te zetten. Wat niet wegneemt dat wij die inbraken toch maar hebben opgelost, oh. hè, brigadier? Het holst van de nacht, ja. Brr. En als Mr. Swamber jullie niet geholpen had... Nou, oh, brigadier, mijn bijdrage was wel bijzonder onbeduidend. Ja, maar zonder uh, die zat Mr. Cox nog rustig op de slot grendel. Ja, u heeft in ieder geval ja, geen slechte rouw gedaan, brigadier. Eén Cox tegen twee van zulke moordenaar. Ja, daar. afijn. Laten we de zaak dan vlug nog even doornemen. Ja, Kenwall en Piek, dat zijn dus de aanvoerders van die inbrekersbende. Juist. En toen ze merkte dat Richardson op het punt stond om een spaak in het wiel te steken... organiseerden ze die valstrik die hem het leven had kunnen kosten. Zijn auto verongelukte, maar hij kwam er gelukkig met een paar schaafwonden af. Het echtpaar Piek nam mij in een vlaag van roerende menslievendheid onder zijn hoede. En probeerde me toch nog naar het hiernamaals af te helpen door middel van kleine dosis van gif. Gelukkig merkte ik dat en goot mijn hapermout in een eigen bloempotten.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 Oh, uh, nou toch, is dat stoute glas nou helemaal vanzelf uit jouw handjes gevallen? Terwijl mister Cox er werkeloos bij staat te kijken. Nou, ik zeg altijd maar, die mannen, die mannen, het zijn ook net kinderen. Als je ze niet voortdurend in de gaten houdt, doen ze de domste dingen.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 Technische realisatie Sim Vonk en Dion Dubois en de regie had Dick van Putten.